De Reputatie Coaching, podcast aflevering 23. Inmiddels is Nederland een koning met bijbehorende koningin Rijker. En vandaag is het ook nog eens bevrijdingsdag. Gisteravond was het dus de dodenherdenking en ik vond het derhalve niet echt gepast om dan s'avonds de podcast uit te brengen. Dus voor deze keer is het uitkomen van de podcast verplaatst naar de zondag. Sowieso kun je hem dus gedurende de komende week afluisteren. En misschien ben jij wel iemand die de podcast een half jaar later begint te luisteren. Zo krijg ik nu berichtjes van mensen die recentelijk zijn begonnen met de podcast en inmiddels bij aflevering 4 zijn. Dat is het leuke van een podcast. Je kunt beluisteren wanneer en waar het jou uitkomt. Je hoeft je niet in bochten te wringen om op een bepaald tijdstip, dat je vaak helemaal niet uitkomt, deze te moeten beluisteren. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de Reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Vandaag heb ik ook weer een aantal leuke en uiteenlopende onderwerpen voor je. Zo hoop ik dat er voor elk wat wils bij zit en alle luisteraars er iets uit kunnen meenemen waar ze iets mee kunnen in hun dagelijkse leven. Allereerst worden de financiële resultaten van het eerste kwartaal langzaamaan bekendgemaakt. Groei, groei, groei is het wat de klok slaat. En recentelijk was het Twitter-account van Associated Press gehackt met alle gevolgen van dien. En er is meer gehackt in de wereld. Afgelopen week is ook Google Now voor de iPhone gelanceerd. Daarover zometeen meer. Verder heb ik nog de top 5 fouten volgens Matt Cuts en 12 antieke seo strategieën waar je nu toch echt mee moet stoppen. De financiële resultaten van Facebook en Yelp voor het eerste kwartaal van 2013 zijn erg positief. Allereerst wat nieuws over Facebook. Het resultaat van Facebook voldeed aan de verwachtingen op Wall Street, wat natuurlijk altijd fijn is. Het is vervelend voor een bedrijf als het onder de maat presteert, want dat betekent dat je weer heel wat hebt uit te leggen aan je aandeelhouders. Vergeleken met een jaar geleden boekte Facebook maar liefst 38% meer winst. Dat komt neer op een slordige 1,46 miljard Amerikaanse dollars. 1,46 miljard. De mobiele advertentietak van Facebook groeit ook als kool, want maar liefst 30% van de totale winst is hiervan afkomstig. Dit deel bedraagt 375 miljoen dollar. En per 31 maart had Facebook 1,1 miljard actieve gebruikers, waarvan 665 miljoen dagelijks actief zijn. Dit is een groei van 26% vergeleken met vorig jaar. Een ander social media bedrijf wat heel goed heeft gepresteerd in het eerste kwartaal van 2013 is Yelp. Op 1 mei kondigde Yelp aan dat hun winst ten opzichte van 2012 met maar liefst 68% was gegroeid. De netto-winst kwam in het eerste kwartaal van 2013 op 46 miljoen dollar. Dit staat natuurlijk in geen vergelijking met Facebook qua omvang... maar waar Facebook met 38% is gegroeid, groeide Yelp dus met 68%. Vanuit dat standpunt bekeken is het dus een goed resultaat. Het aantal unieke maandelijkse bezoekers was al door de 100 miljoen grens gegaan... en bedraagt nu inmiddels al 102 miljoen. Het aantal reviews steeg in één jaar met 42%... ...na meer dan 39 miljoen cumulatieve reviews. Jeremy Stoppelman, de CEO van Yelp, lichtte de koers voor de rest van het jaar toe. Niet de aandelenkoers, maar de koers van de onderneming. Zo zal de focus van Yelp worden gericht op productinnovatie rondom de mobiele app en komen er nieuwe functionaliteiten voor zowel klanten als bedrijfseigenaars. En natuurlijk wordt er hard verder gewerkt aan de integratie van Quip in Yelp. Wil je overigens meer weten over Yelp? Dan kun je als je wilt Reputatiecoaching Podcast aflevering 20 nog eens terugluisteren. Daarin had ik Filipine Wouters, de Community Manager voor Yelp Nederland, in de show voor een interview. Tijdens dat interview meldde Filipine dat Yelp toen in 20 landen operationeel was, maar inmiddels hebben ze vorige maand Nieuw-Zeeland toegevoegd aan de lijst met landen. In de show notes heb ik een leuke grafiek van Search Engine Land geplaatst. In deze grafiek is te zien dat shopping en restaurants duidelijk het leeuwendeel zijn van Yelp. 23% van de bedrijven waarvoor reviews in Jelp zijn gepost zijn winkels en 21% van de reviews zijn voor restaurants. Naast al deze positieve cijfers meldde Jelp ook te loops dat ze inmiddels al 1,1 miljoen bedrijfsprofielen online hebben. Dat is ten opzichte van het eerste kwartaal 2012 met 58% gegroeid. Facebook voert wat dat betreft voor zover bekend de boventoon met een goede 15 miljoen pagina's. Dat hebben ze op 15 maart bekendgemaakt. Voor de volledigheid, dat zijn dus niet alleen bedrijfspagina's, maar ook alle andere pagina's die mensen ooit hebben gemaakt. Google heeft al een tijd lang geen resultaten bekendgemaakt. Maar het laatste wat we daarvan weten is dat toen, en dan praat ik over december 2011, 8 miljoen geclaimde bedrijfspagina's hadden in Google Places, zoals ze toen nog heette. Van Foursquare zijn geen actuele gegevens beschikbaar. Ik denk dat 4 stilletjes op de achtergrond doorgaat met het verder uitbouwen van haar database om later opeens met veel bombarie groots uit te pakken. Er blijft koffiedik kijken, dus we zullen zien. Verder las ik afgelopen week nog meer leuk nieuws over Yelp. Het blijkt namelijk dat gevangenen in de Verenigde Staten reviews posten van de gevangenissen waar ze zitten. Ze hebben natuurlijk toch al de tijd om rustig reviews te posten. En niet alleen gevangenen posten reviews van de gevangenissen, ook advocaten doen er mee. Gevangenissen zijn natuurlijk niet het meest gezochte type onderneming om reviews over op te zoeken en te lezen, maar inmiddels kun je op Jelp lezen over de huisvesting, het eten, het personeel en serieuze misstanden in diverse gevangenissen. Jelp heeft hierop niet gereageerd met cijfers over het aantal reviews dat in alle landen is gepost voor gevangenissen. Het enige commentaar wat ze hierop gaven was dat elke onderneming met een fysiek adres door Yelpies kan worden gereviewd zolang de reviews voldoen aan de richtlijnen en bepalingen zoals die voor reviews voor elke, voor elke onderneming gelden. Yelp groeit dus, maar heeft natuurlijk lang niet de omvang van Facebook, Google Plus Local en Foursquare. Maar kan Yelp, Facebook, Foursquare en Google Plus Local dan wel voorblijven? Als je puur cijfermatig bekijkt, ligt Google Plus Local mijlenver voor met haar lokale zoekresultaten. Maar dit maakt Google nog niet per se een winnaar. Want het feit dat de meeste mensen Google gebruiken, betekent nog niet dat ze geen andere sites of apps gebruiken. De meeste mensen die actief inchecken bij bedrijven en reviewsposten, blijken namelijk meerdere apps en sites te gebruiken. Ditzelfde geldt voor mensen die op zoek zijn naar informatie en reviews over bedrijven. Volgens het Amerikaanse Comscore gebruiken internettes gemiddeld 2,5 verschillende bronnen voor meer informatie. Ondanks dat Google het eerste bedrijf is wat de meeste mensen roepen... als ze op zoek zijn naar een lokale onderneming... zijn reviews op Google Plus Local toch beduidend minder in aantal en kwaliteit dan die op Yelp. Dus zie je dat Yelp in de meeste landen waar ze operationeel is... toch als eerste naar boven komt als mensen op zoek zijn naar kwalitatief goede... en diepgaande reviews over lokale bedrijven waar ze mogelijk zaken mee willen doen. Foursquare probeert hard om Yelp in te halen als lokale zoekmachine. Volgens de CEO van Foursquare, Dennis Crowley wil Foursquare dé locatielaag voor het hele internet worden. De afgelopen tijd heeft Foursquare haar focus ook aangepast... en proberen ze nu meer een echte lokale zoekmachine te zijn... dan een social media of een social gaming club. En terwijl Facebook haar nieuwe layout voor mobiele pagina's presenteerde... liet Foursquare weten dat ze het uiterlijk en de indeling van de lokale bedrijfspagina's... op gewone pc's heeft aangepast. De mobiele app is nog niet veranderd. Maar zo is de bedrijfsinformatie, zoals de adresgegevens en het telefoonnummer, veel beter leesbaar. Beginnen de pagina's, net als op Facebook en Google Plus Local, met foto's bovenaan. En worden suggesties voor soortgelijke plaatsen gegeven. Overigens, dit nieuws heb ik zoals altijd verzameld uit alle bronnen die ik wekelijks volg op internet. De links naar de achterliggende artikelen kun je vinden in de show notes. En de show notes staan op www.reputatiecoaching.nl slash podcast 23. Eind april beleefde de reputatiemanagementafdeling afdeling van Associated Press ook even spannende momenten. Het Twitter-account, AP, van Associated Press was gehackt. Op het Twitter-account werd een tweet gepost dat er twee explosies waren gehoord in het Witte Huis en dat president Barack Obama gebond was. Het AP was enige tijd uit de lucht, maar ik heb het zojuist gecheckt en het account is weer live om je een idee te geven wat een dergelijke actie teweeg kan brengen. Meteen na de bewuste tweet kelderde de Dow Do Jones-index met maar liefst 143 punten. Toen bekend was wat er was gebeurd, klom de koers wel weer op... maar dit voorbeeld illustreert wel het gevaar van absolute vertrouwen in social media. Mede door dit incident en doordat in februari meer dan 250.000 Twitter-accounts waren gehackt... overweegt Twitter two-factor authentication in te zetten... Dit houdt in dat je niet alleen een wachtwoord nodig hebt om in te loggen, maar ook nog een tweede stukje data waar als het goed is, jij alleen de beschikking over kunt hebben. Google heeft hiervoor een zogenaamde token app voor de iPhone en andere smartphones. Deze app toont elke minuut een andere, willekeurige, zescijferige code, en als een code eenmaal is gebruikt, kun je hem niet nog een keer gebruiken. Zelf ben ik een tevreden gebruiker van de YubiKey. Hierdoor kan ik veilig mijn wachtwoorden in de cloud opslaan bij LastPass, want met alleen het wachtwoord kun je niet meer wachtwoorden bekijken. Pas als je de YubiKey in een USB-poort stopt en op een knopje drukt, genereert deze een willekeurige code van 40 karakters die ook elke keer dus anders is. Deze vorm van dubbele beveiliging is een stuk sterker zoals je wel begrijpt. Naast dat Twitter dus onder vuur ligt, werd ook de site LivingSocial gehackt. Hierdoor zijn de gegevens van maar liefst 50 miljoen mensen in handen van hackers gekomen. Hoewel LivingSocial meteen hard aan de gang ging om alles te onderzoeken, konden ze wel melden dat er geen creditcardgegevens waren gelekt. Maar met al deze en andere hacks waar je bijna dagelijks in de media over leest of hoort, moet iedereen zich toch langzaamaan echt wel bewust worden van het risico van het gebruiken van hetzelfde wachtwoord op meerdere sites. Mensen doen dit niet. Er zijn meer dan voldoende toeltjes voor alle platformen om je bij te helpen voor elke site een ander wachtwoord te gebruiken van tenminste twaalf karakters of meer, zonder dat dit jouw hoofdpijn bezorgt. De techniek is er, maar ze dient alleen nog maar ingezet te worden. Als je meer hierover wilt weten, reageer dan onderaan de show notes die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl/slash podcast-23. De meesten onder jullie zullen al wel hebben gehoord van Google Glass, de bijzondere bril van Google waar je tegen moet praten. Google Glass is er voorlopig nog niet op grote schaal en zeker nog niet op de Nederlandse markt. Maar afgelopen week kwam er een nieuwe app uit de Google-stal voor de iPhone die nog wel eens een geduchte concurrent kan worden voor de combinatie van Apple met Siri, de elektronische spraakherkenning van Apple. Google nou is de voorspellende kracht van Google. Het groeide binnen één jaar van een leuk technisch aardigheidje naar een vreselijk indrukwekkende mobiele app. Toen ik erover las, ben ik het ook gaan meteen gaan downloaden van de App Store, en ik moet zeggen, ik ben erg onder de indruk. De app voorziet in prima Nederlandse spraakherkenning, ja, je moet wel goed articuleren, en heeft gewoon weet van waar je zo naartoe reist en wat je thuisbestemming is. Want zonder te vragen laat de app bijvoorbeeld de actuele reistijd zien naar kantoor, naar huis of naar andere populaire bestemmingen. Zo kreeg ik, nadat ik de app voor de eerste keer opstartte, automatisch de actuele reistijd naar mijn schoonvader in Zuid-Limburg te zien. En ik kan je vertellen, volgens mij heb ik nooit de route uitgezocht via Google Maps. Of Google op enige wijze het adres van mijn schoonvader laten weten in combinatie met het feit dat ik er frequent naartoe rijd. Sommige mensen zullen dit eng vinden en klagen over inbreuken op privacy, etc. Maar goed, ik heb niets te verbergen, zeker niet wat ik online doe, dus ik maak me er ook helemaal geen zorgen over. Anyway, terug naar de app. De app toont ook de actuele weersgesteldheid en de voorspelling voor de komende dagen. Eventuele vertrektijden en vertragingen van openbaar vervoer. Als je in het buitenland bent, toont Google nou je allerlei vertalingen en wisselkoersen. En Google gaat er natuurlijk de komende tijd nog veel meer aan toevoegen. Deze app lijkt qua bediengemak al aardig in de buurt te komen van de Google Glass. En ik geef het wel toe, Google Glass heeft een hoger hipgehalte. Maar ik zie mezelf bijvoorbeeld in een trein of in het vliegtuig nog niet echt tegen mijn bril praten. Ook met spraak je bril opdracht geven om bijvoorbeeld tijdens een voorstelling in een schouwburg een foto te maken en die te versturen via mail of te delen via Google+, zal niet echt worden gewaardeerd door andere toeschouwers. Als je een tijdje mee hebt gespeeld raak je waarschijnlijk net als ik meer onder de indruk en soms bekruipt mij zelfs het gevoel dat het bijna telepathisch is. Maar vergeet niet, Google heeft heel veel bronnen om uit te putten. Aan de hand van de GPS-ontvanger in de telefoon weet de app jouw locatie. En natuurlijk weet Google jouw zoekgeschiedenis. Als je dit combineert met bijvoorbeeld hotelbevestigingen of vluchtgegevens in je Gmail, je afspraken in je Google-kalender, je feestdagen en verjaardagen in Google+, dan wordt het opeens duidelijk dat Google uit heel veel informatie kan putten. En dankzij de steeds beter wordende algoritmes wordt de app natuurlijk ook steeds beter. Op de site van Google lees je bijvoorbeeld ook het volgende over hoe Google nou je kan helpen met je time management. Als u een afspraak heeft, controleert Google nou de verkeersinformatie zodat u weet hoe lang u onderweg bent. U krijgt zelfs een melding wanneer u moet vertrekken. Ik ben benieuwd hoe lang het nog duurt totdat de app weet wat ik er nog in de koelkast heb staan en in de vriezer of de garage heb liggen, om dan aan de hand van bekende houdbaarheidsdata van een recept samen te stellen wat ik ook lekker vind. Mijn gevoel zegt dat ook deze ontwikkelingen heus niet meer zo ver in de toekomst liggen. Je kunt meer lezen over Google Now op www.google.com. Dan heb ik nog een paar tips voor je die ik tegenkwam op internet... voor het geval je Google Now al hebt geïnstalleerd. Als eerste, vertel Google wat jou interesseert en wat jij leuk en belangrijk vindt. In die instellingen kun je je interesses aangeven en bepaalde zaken uitzetten of aanzetten. Zo interesseer ik me niet voor sport, dus dat heb ik uitgezet. Ga eens zoeken met spraakherkenning. Als je de woorden duidelijk uitspreekt, werkt de sprakekenning verbluffend goed. En zeker als je bijvoorbeeld autorijdt of om andere redenen je handen niet goed kunt gebruiken, dan is dit echt een uitkomst. Je kunt bijvoorbeeld vragen het weer in Zandvoort, waarna Google nou je meteen de actuele weersgesteldheid in Zandvoort toont. Als je ergens iets meer over wilt weten, kun je ook een foto maken en daar Google O iets over laten opzoeken met Google Goggles. En als je de app vaak gebruikt, dan adviseer ik je om hem in de dock te zetten van je iPhone, zodat je er altijd snel bij kunt. Matt Kuts, hoofd van de webspam afdeling van Google, brengt wekelijks enkele video's uit waarin hij dingen uitlegt over hoe Google omgaat met bepaalde zaken, hoe ze over bepaalde acties denken enzovoort. Natuurlijk laat hij nooit het achterste van zijn tong zien en zal hij nooit uit de doeken doen hoe de rankingalgoritmes van Google werken. Maar als je de video's bekijkt, dan kun je toch vaak best goed dingen van opsteken. Zo bracht hij afgelopen week een video uit waarin hij de top 5 SEO-fouten vertelt die Google tegenkomt. Het zijn niet de meest fatale fouten, maar de meest voorkomende. Allereerst geen website hebben of een website hebben die Google niet kan bekijken. Als tweede, niet de juiste woorden of zinnen op de site gebruiken. Zo geeft hij als voorbeeld dat je niet moet schrijven hoogte van Mount Everest... maar bijvoorbeeld hoe hoog is de Mount Everest. Want zo zoeken mensen. Als derde, je moet niet denken aan het bouwen van links maar een interessante, relevante en unieke content bieden en deze op goede manieren onder de aandacht brengen van je publiek, ook wel content marketing genoemd. De vierde fout, niet goed nadenken over de titel en de HTML description van elke pagina. De vijfde fout, geen gebruik maken van Google Webmaster Tools en andere Google Resources om zo op de hoogte te blijven van wat Google belangrijk vindt en wat SEO nu eigenlijk is. In de show notes heb ik de desbetreffende video opgenomen. Die video staat op YouTube. En nu ik het toch over YouTube heb, eventjes een kort nieuwtje. YouTube maakte bekend dat bij elkaar maandelijks meer dan 6 miljard uur videocontent wordt gekeken. Dat is een groei van meer dan 50% ten opzichte van vorig jaar. Laat dit ook een teken voor jou zijn dat je niet al je marketingpogingen alleen richt op je weblog, je webshop of podcast. Maar denk ook eens na hoe je video als medium kunt gebruiken in je contentmarketingstrategie om je boodschap over te brengen. Wet niet op één paard, maar zorg ervoor dat je vanaf deze week meerdere pijlen op je boog hebt om jouw boodschap op allerlei manieren over te brengen. Video is natuurlijk heel belangrijk, maar je kunt ook eens denken aan PowerPoint-presentaties, al of niet met een voice-over erbij, of aan het starten van je eigen podcast over het onderwerp wat voor jouw bedrijf of site belangrijk is. Of ga foto's maken en die vooral posten, of maak dia-shows van die foto's. Gebruik meerdere kanalen, want dat doe je klanten of prospects ook met hun zoekpogingen. Dus zorg ervoor dat zij je overal op al die manieren kunnen vinden. Zojuist had ik het al over de vijf meest voorkomende SEO-fouten die mensen maken. Maar er zijn nog veel meer SEO-strategieën die anno 2013 echt niet meer werken. Dus raad ik je aan om die nu toch echt te laten vallen en je te richten op... ik kan er niet vaak genoeg zeggen, relevante, unieke en interessante content voor jouw doelgroep of doelgroepen. Laat ik de lijst eens doorlopen. Op de eerste plaats, stop met het smeken om links... In het verleden kon je hoger opkomen als je links kreeg van sites met een hoge page rank enzovoorts. Die tijd is over. Links moet je verdienen. Als mensen jouw content interessant vinden, dan gaan ze echt naar linken. Dus stop met smeken om backlinks. Stop ook met wederzijdse links. Vorige podcast sprak ik er ook al over. Ik krijg nog steeds wekelijks mailtjes of ik alsjeblieft naar een site wil linken in ruil voor een link naar onze site. Helaas, dit heeft bij Google dikwijls een averechts effect. Dus stop ermee. Ik doe het in ieder geval niet. Als derde, ga geen blogs spammen. In het verleden kon het spammen van reacties in webblogs van anderen erg goed werken om een hoge positie te verkrijgen in de zoekmachines. Dat werkt niet meer. Tuurlijk is het goed om te reageren, maar zeg dan meer dan alleen maar goed artikel of interessant. Ga de discussie aan, geef jouw reactie of mening en word op die manier sociaal. Als vierde, vergeet artikeldirectories. Lange tijd kon je met het publiceren van waardeloze content met backlinks naar je eigen site in zoveel mogelijk directories hoger opkomen. Tegenwoordig willen de zoekmachines echter die unieke, originele, relevante en interessante content zien. Als vijfde. Als vijfde focus je niet alleen op je positie. Je positie in de zoekresultaten zegt niet alles. Tuurlijk helpt het omhoog te scoren, maar ga niet in een soort van doelmiddelenverwarring hier al je aandacht op vestigen. Stop ook met het dagelijks controleren van al je rankings. In die tijd kun je zoveel meer zinnige dingen doen of zinnige content produceren. Als zesde stop met het schrijven voor de zoekmachines. Het zijn niet de zoekmachines die dingen bij je kopen of bestellen, maar de mensen. Dus schrijf je content voor mensen en niet voor de zoekmachines. Op de zevende plaats stop met backlinks in de voeten van je site. Als je alleen maar linkt naar één bepaalde site in de voeten op alle pagina's op je site en op andere sites... Dan loop je de kans hiervoor te worden afgestraft. Tuurlijk mag je links plaatsen, maar zorg dat het zinnige links zijn. Dan als achtste: focus je niet alleen op onpage SEO. Tuurlijk is het goed om ervoor te zorgen dat je aan alle tips en richtlijnen van onder andere Google en Bing voldoet ten behoeve van je onpage SEO, maar laat het niet je enige focus zijn. Met onpage SEO bedoel ik het gebruik van headers, meta tags, titels enzovoort. Offpage SEO gaat over hoe je je content onder de aandacht van anderen brengt. Dus bijvoorbeeld door middel van social media... het bouwen van waardevolle relaties met je lezers... schrijven enzovoorts. Op de negende plaats. Breng geen persbericht uit als het geen nieuws is. Persberichten waren lange tijd een manier om hoog te scoren in de zoekresultaten. Dus iedereen ging te pas en te onpas, vooral te onpas... persberichten publiceren zonder dat er eigenlijk sprake was van nieuws. Als je daadwerkelijk iets doet, of net gedaan hebt wat nieuwswaardig is... Breng dan een persbericht uit, maar anders ook niet. Stop met eindeloos studeren op je resultaten. Je kunt er een dagtaak van maken om eindeloos te studeren op de resultaten in bijvoorbeeld Clicky of Google Analytics. Maar gebruik die cijfers als richtlijn en indicatie om je koers te bepalen. Sta je niet blind op de cijfertjes en mooie grafiekjes die je eruit kunt toveren. Als ene laatste op de elfde plaats. Spin geen artikelen. Vooral de Engelse Hat SEO-specialisten hadden er een handje van om artikelen te spinnen. Als je een artikel spint, dan vervang je woorden door synoniemen of bepaalde zinsdelen door andere zinsdelen. Sinds de Panda-updates van Google is het zinloos om artikelen te spinnen. Google ziet dit en zal alleen het eerste artikel indexeren. De rest wordt gewoon genegeerd. Op de twaalfde plaats, stop met geautomatiseerde SEO. Lange tijd kon je een aantal zaken in SEO automatiseren door middel van BlackHat-programma's die je kon kopen op het Warrior Forum en andere duistere sites. Maar wat is nu net datgene waar zoekmachines goed in zijn? Juist, het herkennen van patronen. En wat doen vrijwel al die programma's? Juist, het werken volgens bepaalde patronen, ergo zinloos tijdverdrijf. Ik heb inmiddels al heel vaak content op de voorpagina van de zoekmachines laten landen, puur door me netjes aan de regels te houden omdat het goede content is, dus het kan echt. Jongen, zo is het toch weer onverwachts een lange podcast geworden. Ik hoop in ieder geval dat je het weer interessant vond... en er iets van hebt opgestoken. Als je de podcast leuk vindt, kun je een paar dingen doen. Als eerste, een berichtje achterlaten onder de transcriptie van deze podcast. De transcriptie kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash podcast 23. Als tweede, je kunt een recensie posten op iTunes... Of een reactie posten op de Google Plus pagina die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash Dat is dus g -P -L -U -S. Als vierde kun je een reactie posten op de Facebook pagina. Deze staat op www.reputatiecoaching.nl slash facebook. Of als laatste een reactie posten op LinkedIn. En je raadt het al, www.reputatiecoaching.nl slash LinkedIn. Daarnaast ben ik tegenwoordig ook redelijk actief met Pinterest waar ik dikwijls diverse leuke infographics post.